Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS Op 3. In een winkelcentrum in Alkmaar woedt een grote brand. Het is daar koopavond, maar of het druk was, is niet bekend. Volgens de brandweer ontstond de brand in een kledingwinkel. Oh al de glas uitbreken. Ja, het is al niet normaal. Naast het winkelcentrum staat een appartementencomplex. Je hoorde net een man schreeuwen dat de mensen die daar wonen naar buiten moeten. Voor zover bekend kon iedereen veilig naar buiten komen. Er is ook een NL Alert verstuurd. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. Honderd Palestijnen hebben hun huizen verlaten na bedreiging door kolonisten in het noorden van de westelijke Jordaan-oever. Volgens een Israëlische krant hebben ze weinig vertrouwen in bescherming door het leger en de politie. Gisteren staken tientallen Israëlische kolonisten Palestijnse huizen in brand. Dat werd niet alleen internationaal veroordeeld, maar ook door premier Netanyahu en een ultrarechtse minister. Ed Sheeran heeft een stukje van zijn favoriete voetbalclub gekocht, Ipswich Town. Dit seizoen komt de club voor het eerst in meer dan 20 jaar weer uit op het hoogste niveau in Engeland. Ed Sheeran heeft 1,4% van de aandelen gekocht. Hij was als shirtsponsor. Hij maakt nu reclame voor zijn tour op het shirt. En Lowlands is in volle gang tijdens de eerste echte festivaldag vandaag. En de rest van het weekend zijn er ook onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat klinkt niet zo sexy, maar ze doen onderzoek naar de stereotypes in porno. Hier doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de hitsige milf of het sletterige schoolmeisje. En mensen vinden dat natuurlijk niet zomaar aantrekkelijk. En wij proberen eigenlijk te onderzoeken hoe dat komt, maar ook hoe dat voor iedereen anders kan zijn op basis van wat ze hebben geleerd. Wat mensen hebben geleerd over mannen en vrouwen en wat mannen en vrouwen plezierig vinden, maar ook wat mannen en vrouwen aantrekkelijk maakt. Ja, en lowlanders kunnen zelf ook meedoen aan het onderzoek. En dat doen ze door middel van een biecht. Dus ze gaan er eigenlijk biechten over hun voorkeuren aan een pornopriester die ze niet zien. Ja, in het tweede deel van het onderzoek ga je dan ook echt porno kijken... en wordt met hartslagmeters gecheckt of je opgewonden wordt van stereotype porno... of juist van andere video's. Het weer dan nog, vanavond vooral in het oosten en het zuiden nog regen. In het weekend vooral zon en wolken. Het blijft dan droog en het wordt 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Oh baby, baby, oh baby, baby, oh baby, baby. You won't break my soul. You won't break my soul. You won't break my soul. You won't break my soul. Work me so damn hard Imagínate, tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. And Goodbye me made my heart You're mm -hmm. mm -hmm. Ta-da-da-da-da-da <singing flowers> What you wanna be, I'm what you wanna be, my wifey, what you wanna be, I'm tired, what you wanna be, my lover, what you wanna be, undercover, what you wanna be, at my tempo. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de grote brand in een winkelcentrum in Alkmaar heeft de politie twee minderjarige meisjes opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met die brand. In het winkelcentrum is het koopavond, maar of het druk was is niet